Sit van der Linden met het NOS Journaal. Nog altijd is niet duidelijk of het FNV-ledenparlement instemt met het pensioenstelsel. Het was de bedoeling dat er rond 1 uur gestemd zou worden, maar de zaken zijn vertraagd. De vergadering in een hotel in Bunnik was vanochtend een tijd geschorst... vanwege technische problemen en doordat leden nog steeds met vragen zitten. Het wordt gezien als een cruciale stemming... want als het hoogste orgaan van de FNV met de plannen instemt... kan het pensioenstelsel worden ingevoerd. In een deel van Catalonië in Spanje... zijn weer strengere lockdownmaatregelen van kracht. De autoriteiten maken zich zorgen over het stijgend aantal coronagevallen... in de regio Segria, met name onder landarbeiders. Sinds 12 uur vanmiddag gelden voor de ruim 200.000 inwoners reisbeperkingen. Afgelopen dag liep het aantal besmettingen in de regio op met 60 tot ruim 4.000 in totaal. Het is de eerste keer dat in Spanje de maatregelen weer worden aangescherpt nadat de noodtoestand op 21 juni werd opgeheven. In Utrecht zijn maatregelen genomen om rellen te voorkomen. De politie heeft aanwijzingen dat railschoppers een demonstratie tegen de coronaregels willen aangrijpen voor gevechten met agenten. De demonstratie was daarom eerder deze week al verboden. Op het jaarbeursplein zijn inmiddels voor de zekerheid hekken neergezet om het plein eventueel af te sluiten. De rivieroverstromingen in Japan hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. Bijna 100.000 mensen worden geëvacueerd nadat door extreme regenval in het zuidwesten van Japan rivieren buiten hun oevers waren getreden. Negen mensen zijn vermist. Ook zijn er aardverschuivingen en is er een brug weggespoeld. Het Japanse leger is ingeschakeld om de hulpdiensten te ondersteunen. Het weer nog, het blijft bewolkt. Soms is het regenachtig. De temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. Morgen waait het nog wat harder, vooral langs de kust. En op het IJsselmeer zijn forse windvlagen mogelijk. Later neemt de wind wat af en klaart het wat op bij maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen op de A9. De weg is in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Diemen en Holendrecht vanwege werkzaamheden. Dat zorgt voor een kwartier extra reistijd op de A1 richting Amsterdam. Daar staat het vast tussen naar de Vesting en Muiden. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat zorgt voor een kwartier oponthoud tussen Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hoor je gewoon vrolijk zo op een uh, zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Ook dan zijn we te beluisteren tussen 2 en 5 op CFM. Radio in het Dit is CFM Zandvoort. Hm. Met nu Tiers voor Fierce. de tijd dan nu, hè? de jaren 80, daar heb ik het dan over. Het was uh, de tijd van de bom, hè? de atoombom en dergelijke, dat dat een uh, rol speelde. En ook deze groep Tiers voor Peers was toen enorm populair met onder meer de singles Shouts. En een andere groot hit die we zojuist van ze draaiden, dat was Everybody Wants to Rule the World. 19 over 2 is Zandvoort op zaterdag met het nieuws in het kort nu. Zoals gezegd, de nieuwe wethouder namens D66 Zandvoort en Benveld is Raymond van Haven.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 Nou ja, fit, fit, gek. Weet je hoeveel scooters er wel niet is? Ja, dat door. is ook eens zo. Het is, het is, het is een, een wildgroei. Een <laughs> wildgroei. Je, je krijgt ook maar die elektrische fietsen. Hè. Die verkopen, die, die gaat geweldig, uh, neemt geweldige proporties aan. En die hele snelle, het de speedbike. Dat wordt helemaal gevaarlijk. He? En uh, vanaf vrijdag 3 juli is het voor hebben verkopen en gebruiken van lachgas verboden in Zandvoort. Ook is het verboden om goederen bijen te dragen... die voor het gebruik van lachgas bestemd zijn.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 Gekeken in de studio van uh, ZFM. Kan je ook doen, hè? www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Zie je en dan uh, zie je, ja, als je achter de box kijkt... een uh, klein beetje Albert-Jan. <laughs> een plukje Albert-Jan. En uh, nu met het uh, weerbericht voor de komende dagen... gaat het een beetje beter worden, meneer Vos. Nou. Nee, zit het er niet in? Goed. Als je, als je, wil, als je van studeren houdt, dan is het prima. Oké, okay. dus.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 Ik zou zeggen, dit is wisselvallig weer. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, Bertjan. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie hey, je het dan Je net stormachtig weer in dit weekend, dus lekker binnen blijven en luisteren naar de Zandvoortse radio.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 vooral eigenlijk tot eind december 2018 druk bezig geweest met de gemeentelijke herindeling, om ervoor te zorgen dat die hele kleine gemeente met dat grote groepgebied goed terecht zou komen en het belang van de bewoners en de ondernemers echt geborgd waren. Ik, ik heb 18 jaar in Wijk aan Zee gewoond, dus ik ken een beetje wat in de kustplaats, in de badplaats allemaal plaats zit, dan een heel andere omvang natuurlijk. Het is veel groter en veel drukker, maar ik weet een beetje hoe het, hoe het leven in een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 ik ga verhuizen, mijn gezin ook niet. Maar als blijkt dat het na 2022 toch nog gewenst is dat ik doorga... Nou, dan gaan we opnieuw ernaar kijken. En dan zien we voorzelf wel hoe we daar in Zandvoort een mooi plekje kunnen vinden. Nou zou het deel 2 moeten komen eigenlijk, uh, Albert-Jan. Ik krijg in één keer een foutmelding op de computer. Nou, dan draai je nou weet, je, nee, weet je wat, dat lossen we gewoon op. We gaan naar de deel 2 uh, luisteren. Heeft nu al zoiets van... Goh, ik heb, ik heb nu al bepaalde dingen waarvan ik denk... daar zou ik me wel graag in vast willen bijten? Jazeker. Ja, zeker. <lacht> ja uh, ik weet dat er al heel lang uh, gepraat werd... over de, de, de start van de bouw van een nieuwe tennishal...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 Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd Kwas haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn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 Want hij heeft ook nog eens zandvoort. Dus. Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, uh, het is natuurlijk op zich prettig dat er nu een zomer... Uh, of dat er een reces aankomt waardoor u iets meer tijd heeft om...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 Ja. Yeah. Doen.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 van goh, mogelijke kennis maken. Dus ik ga dat de komende weken van harte doen. Nou, vanmorgen was hij uh, te gast, inderdaad, bij uh, GMZ. De nieuwe wethouder Raymond van haafden World. Juist, uh, Albert Jan. Wat is ja, jouw maar... eerste indruk van deze meneer?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 Uh, weet ik veel. Oké, okay, nou dan moet je hem snel op je telefoon zetten. Oh, nee. De ZFM-app Oh, die heb je die wel. Heb de ZFM-app. Oké, okay, ja. dankjewel albert Jan. Ja, in ieder geval. Mooi, een trouwe apper. Ja. Helemaal goed. Hij is te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM-softboards en dan blijf je op de hoogte van de laatste I've been nieuwtjes.